Kirsten Klomp met het NOS-Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft na zijn bezoek aan de Turkse president Erdogan vijf Oekraïense krijgsgevangenen mee teruggenomen. Het gaat om legercommandanten die de Azovstal-fabriek verdedigden in de havenstad Mariupol, die vorig jaar na maanden van strijd werd bezet door Rusland. En het land is boos over de vrijlating en zegt dat afspraken zijn geschonden. Bij een eerdere gevangenenruil werd afgesproken dat de vijf Azovstal-strijders tot het eind van de oorlog in Turkije moesten blijven, maar president Erdogan heeft ze nu dus laten gaan. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 anti-LHBTI-demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen worden geëvacueerd. Volgens de organisatie van het Pride-evenement hadden extreemrechtse groepen van tevoren al opgeroepen tot geweld. Maar grepen de autoriteiten niet in. En ook de Georgische president is woedend en zegt dat de politie heeft gefaald. Door de val van het kabinet is het de vraag of de zogenoemde spreidingswet er nog komt. Daarin zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land. Lokale bestuurders zijn bang dat de situatie in hun gemeente nu niet beter wordt. En ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen over mogelijke vertraging in het oplossen van de stikstofproblemen. Het KNMI geeft voor morgenmiddag en avond code oranje af voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar worden vanaf twee uur s middags flinke onweersbuien verwacht met kans op zware windstoten en grote hagelstenen van wel 2 centimeter of groter. En daardoor kan volgens het KNMI schade ontstaan. Het weer, vannacht nog lang warm, in het westen ook kans op een enkele onweersbui. Morgen dan eerst veel zon en broeierig warm, met maximaal 33 graden. Maar smiddags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZZFN Right stop! Avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag gehaald van 9 tot middendag. Het eerste uurtje, het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party update, is natuurlijk de 10 boven beste plaatsen van de dansvoer. Straks het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks het derde uurtje. We liegen we zo als altijd helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we muziek officieel, oorspronkelijk uit 1986. Toen uh, raken de heren door. Dat waren MC, Michael G en DJ Sven. In 1986 nummer is het nummer gebaseerd op Madonna's... Uh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 Deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zenford. The, the, the best new tracks in house, tech house and more. You hear it only on the Nightwalk main stage. To us, oh, Jesus. Ooh, oh, oh. Oh, I feel this Oude, klassieker. Het was Chardet met Smooth Operator. Jordan Richie Rosette remix. Het is een uh, iets nieuwere versie. Het origineel is uh, wat rustiger. Jij ja, hoorde er wel originele stukjes tussen. Dat is het officieel klonk. Maar uh, ja, was een grote hit van Shardet. Chardet was uh, een dame uit Engeland. Uh, en uh, ze heeft ook onder andere uh, een titelsong gedaan van James Bond. En ze speelde ook in James Bond.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 met, de, met een korte haar. De Nederlandse DJ's Martin Garrix. Ja, we stappen even over op iets heel anders. Martin Garrix, Afro Jack en uh, Jong Marco. Die zijn uh, in oktober te zien tijdens het uh, Amsterdam Dance Event, oftewel ADE. Onder de buitenlandse artiesten zijn uh, Emily. Emily Lens uit België, Bambunu uit Frankrijk, Helena Houf uit Duitsland.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 festival is wereldwijd uh, een van de belangrijkste evenementen voor elektronische muziek. En we hebben ook de Amerikaanse versie, ik meen dat die in Miami wordt gedaan. Dus, uh, maar deze is uh, ja, hè, de beste DJ's van de wereld die komen bijna allemaal uit Nederland. Hè. En uh, ja, het was kantje boord, maar uh, Rammerstein mocht afgelopen donderdagavond optreden in het Stadspark in Groningen. Het uh, was een hele discussie. De natuurbeschermingswacht uh, die wilde niet dat het zo hard mocht, want ja, ze hadden aangevraagd Rammerstein speelt hard, maar... Nee.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 Straks ga ik je vertellen wat voor leuke feestjes er allemaal zijn. Maar eerst nog even muziek, Zometeen meteen onderweg Soulsearcher. Maar eerst die crazy pizza in de House of Prayer poolside edit. Je hoort fresh op je radio. Zanfort ZFM, the Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Your host on the Nightwalk Main Stage, DJ Mario Zanfort.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 Voor meer informatie, check even de website van Escape. Dat is escape.nl. Vanavond is dus Brainwash het wekelijks feestje in Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Mundo. En als we doorlopen, komen we bij uh, Club Air. En daar ben je vanaf 11 uur welkom met uh, throwback in Club Air. En dat uh, duurt van 11 tot uh, half 5 weer. Ja, eens in ieder 2, 3 weken, dan, dan gaan ze een half uurtje eerder dicht. Ik weet niet wat daar precies de reden van is. Maar uh, misschien moet ik ze een keertje gaan bellen en gaan vragen: van jongens, waarom ga ...om de paar keer vroeger dicht. Soms tot vijf uur en soms tot half vijf. Maar in ieder geval, uh, throwback voor meer informatie, check de website...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 en veel meer. Dus het wordt een hele uitdaging. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar iemand heeft een verwarming aangezet. Ja. We hebben zo'n keramische verwarming en die is in één aan. En ik vond het al in één zo vreemd, maar het wordt in één bloedheet. Dus we gaan er zelf wat aan doen en dan ga je ondertussen luisteren naar muziek. Nu op de radio bij CFM wordt Perry Domp en Jenna met Better. Muziek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 And practice. stage. Maar het was Jay Vegas met One Day, de call-out-of-love-mix. En ik krijg we daarnet toch een, een, een hoestbui. Als het corona was geweest, dan was ik waarschijnlijk per direct opgenomen. En uh, mocht ik uh, niet meer van de IC afkomen, want het was echt uh, even kantje boord. Ja, ik heb uh, de laatste paar weken... Het was iedere keer op donderdag, maar nu uh, de afgelopen week de hele week uh, hoestbui, Dan gaat het weer vijf uur goed, daar hou ik de tijd bij.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 ZFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor de Nightwalk ten. Welke plaatsen zijn erg populair? Op de radio, hier bij ZFM Zandvoort. Op de andere stations, op de streams, op de festivals. Wereldwijd er in de clubs natuurlijk. Deze week op 10. James Hype met Loose Control, die zakt aardig. Op 9. Ben Westbeach in The Vision. De Groove Assassin remix van Hallelujah in Heaven. Op 8, Harry Romero in de remix van Chris Lake. Met Fool for Love, using Lee Wood.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 die zo lang vol zou houden. Peggy Gow met de It Goes Like Na Na Na Na. En die gaan we niet draaien. We gaan andere muziek draaien. Windy City Classics. Ale Sales en de F Brothers fusing Leila D met Back to Love. Doe het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 this Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on CFM.